Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Glazen Zaal in Den Haag zijn de Nederlandse paralympiërs gehuldigd. Met een vierde plek in het medailleklassenbind was het een succesvolle editie voor Nederland. Onze verslaggever Jeroen de Jager stond te posten bij de ingang van de zaal... en sprak daar met rolstoelbasketballer Bo Kramer. Dat is een chique bende. Ja. Is er ooit zo voor je gegoed? Uh, nee, nog niet. Nee. Nee. We hebben dus al een lintje gekregen omdat we de vorige keer goud gewonnen hebben. Dus volgens mij is het dan nu dat je, dat je niet iets extra's krijgt. Maar dat maakt de dag niet minder bijzonder. Ja. Later vanmiddag gaan de Paralympiërs nog langs bij koning Willem-Alexander... op Paleis Noordeinde. Voor kinderen in Australië is tiktokken en snapchatten er binnenkort misschien niet meer bij. Want de regering wil daar een wet invoeren die kinderen verbiedt op social media te zitten... vertelt correspondent Meike Weijers. Het is uit onderzoek gebleken dat uh, kinderen die veel op sociale media zitten... minder gelukkig zeggen te zijn, uh, minder tevreden zijn over hun leven. Nu is de regering met dit voorstel gekomen... en uh, de premier die zei ook bij de aankondiging dat hij wil... dat kinderen van hun telefoon af en uh, weer het sportveld opgaan. Ja, maar het is nog niet zeker dat die wet er ook echt komt. Aan het eind van het jaar wordt er nog over gestemd in het Australische parlement... En vandaag zijn er allerlei initiatieven tegen zelfdoding. Het is Suïcide preventiedag. Het is een heftig onderwerp, maar wel belangrijk om te bespreken. Zo heeft de Stichting 1 in 3 preventietrainingen. Op je school of je werk kun je gratis leren hoe je kunt praten over zelfdoding... als je denkt dat iemand in de knoop zit. En voor Riek heeft zo'n gesprek zijn leven gered. In podcast De Dag vertelt hij dat een man hem aansprak toen hij bij het spoor stond. Maar die man uh, die heeft ja, heel erg goed naar me geluisterd en voor het eerst in mijn leven voelde ik ook dat iemand dus naar me wou luisteren en me letterlijk zag staan. Eigenlijk heeft dat gesprek mij volledig uh, doen besluiten van goh, je, je, dit heeft geen zin of zo. Uh, er zijn mensen die naar me willen luisteren, er zijn mensen die, ja, die, die de voor de ander zijn. Er is nog hoop. Ja, praten helpt. En als je daar zelf moeite mee hebt... dan kun je ook anoniem contact zoeken op 113.nl... of bellen naar 113. Ga nog naar het weer toe. Nu nog droog met op sommige plekken wat zon. Later vanmiddag komen de buien aan met ook veel wind. Een graad of 18 is het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de Ring Amsterdam, de A10 daar nu vielen. Bij Amsterdam Centrum zijn maar drie rijstroken dicht. Vanaf Durgerdam is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hap gezelligheid en combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de louis david 1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 凶<音楽> No Supposed to be out on the floor with everybody, but oh wait, whoa, y'all forgetting when I was amateur spitting, before the scripts were written, first one in, last one out the club, bursting in, passing out in the car, back at it, this cat is the wit and the charm, taking you higher like a supreme, hitting your arm, bringing the fire, making you binge, ring me along, let me see you clap and spin, baby, come on, match.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 Oh uh -huh. Neither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 Op 106.9. V.FM.